Het is uh, Tony aan de draaitafel, hij is lekker aan het scratchen, en Kevin, hij is lekker bezig. Ja heerlijk. Nu Mike er niet is, moeten we even keten natuurlijk. Ja. <laughs> dus hier heb je uh, lekker Tony aan de draaitafel. Dus, ja, ja, het was meestal W WW. Ik vind het uh, leuk. Is dat zo? Mike is er niet. Mm. Wij zitten er. Maar ah, ik moet wel eens zeggen, Tony uh, scratchen en melk. <laughs> ja, Tony, die maakt er well, helemaal leeg. Het, het net nergens op maar. <laughs> ja, een beetje. Uh, ja. Je hebt Mike moeten horen toen hij deed. Uh... <laughs> was dat nog erger dan? Ja, dus, uh, Ik, ik uh, snapte die knop even niet. Mike, kun je even helpen? Oh, ja hoor. <laughs> zo ging dat. <laughs> Nou, als het maar uh, leuk is. Ja, toch? Daarom. Ja, vind ja. ik wel. Tony steekt er nog even een op. Maar eh. Uh, ja, een puik, mensen. Even voor de duidelijkheid. Een sigaret. Ja, uh, nee, maar dat mag. Dat mag. Hij heeft je in Heel sigaret. Helemaal niet. Ja. Maar eh. Uh, maar ja, jongens. Nu nee, zitten ik we ga hier. We gaan even naar de andere microfoon. Hoor. Ja, dat is goed, joh. Doen we rustig aan. We lullen het eventjes eh. Uh... Ja. We lullen het eventjes aan. Uh... Hebben we al een rama waar gehad vandaag? Nee, hè? Nou, we hebben er eentje gehad. Maar we kunnen er misschien nog wel eentje doen. Ik ga hem eventjes uh... Kijk, kijk, kijk. Met mij, met mij en de knoppen, dat komt het allemaal wel goed. Oh ja. Yeah. Deze, deze vind ik wel leuk. Toch? Een oude baas zoekt ja. via politicus. Ga je hem voorlezen? Ik weet het niet. Moet ik, ik, ik hem voorlezen? Ja. Zal, zal ik hem doen? Ja, die hebben Ik heb hem nog nooit gedaan. Ja, vertel. Oude baas zoekt bruid via politicus. Ja. Een 96 jarige Turkse man heeft een politicus met de mond vol tanden laten staan. De oude baas Omar Social wil zijn stem tijdens een referendum. Oh, wacht eventjes. Ik ben een beetje dyslectisch. Referendum van 12... Ik... Nee, nee, nee, sorry. Van 12 september aanstaande op... Uitbrengen in ruil voor een huwbare vrouw. <laughs> je kiest je wel uit, hè? Ja, precies. Social verklaarde dat hij niet meer kon alleen kon wonen... ...en een goede vrouw nodig had om hem te helpen. Het referendum gaat over een wets wetsonderwerp voor een serie... Jeetje Mina, controversiële aanpassingen van de Thunse grondwet. King gelooegeloeloucht ja, ja. commentaar op vragen van de media. Uh, als jullie het niet uh, snapten, WW-punt, ga ik lekker niet zeggen. Jullie laat nog maar een keertje terug. <lacht> dus, okay. ja, oké. Okay. Dat was hem hè? Gaan we Mike even bellen, waar die is. <lacht> ja, we gewoon. Oh, jongens, wacht. Hoe werkt die telefoon? Ja, dat weet ik, dat weet ik. Zo, oh, so. zo. Kevin, ga jij even bellen? Jij hebt Mike's nummer, hè? Ja. Deze is wel heel hard, hoor. Mijn ovoel, uh, maar ook wel Maar dat is voor zo, dat is voor zo. Gaan we hem zo doen? <laughs> ik heb het niet Ma Maar, maar we, we bellen Mike even. Maar... Ik bel hem gewoon. Snap je wel Ondertussen, dan? ik ga even naar de knoppen toe. Ga ik even, want anders komt hij niet jij met zijn telefoon. Hij is ook. Ja, het uh, gaat allemaal weer goed hier nou, Dat krijg je als je voor het eerst met z'n drie bent Allebei niet je was toch aan het bellen? Oké, okay, nou dan gaat het ja, Ik hoorde hem ook, ik hoorde hem al. oh, welke was het. Maar ja, dat krijg je wat ik net uh, Dat krijg je als je met z'n drie bent En uh, Mike gaat knopen Dan moet je nog een keer drukken ja dus Donald Duck wat een leuke reclame zal, zal ik hem Duck. toch wel even doen ja vertel even maar met die reclame ik, die okay, nou. zitten kan leuk Hitler ontdekt in Donald Duck ja een 15 jarige jongeman heeft afbeelding van Hitler ontdekt in de Duitse uitgave van stripblad Donald Duck het figuur is in één verhaal één het figuur is in het verhaal één van de ongeveer 15 criminelen in de schurk school Aldus uitgeeft er Elke Chicandes de strip is in 2006-2007 gemaakt in Denemarken door een Amerikaanse auteur en een Italiaanse tekenaar. De auteur en illustrator werkt al jaren niet meer voor ons. Het verhaal zelf zal niet meer worden uitgegeven. Oké. Okay. Zo, nou dan uh, lees je de Donald Duck en dan zie je in keer die man uit 45 staan. Dat is ook niet echt fijn. Hij, uh, hij neemt niet op. Hij neemt niet op. op. God Wat de is schot. Wat een schot. Ja. zal we er nog even eentje in kwal? Zullen we het even iets doen? Ja, dat is goed. Ding. Ik heb er hier wel hier staan hoor. Ja, ja. Ga, je Ga je hem aankondigen? Ga je hem aankondigen? nog jij hem even aan, Tony. Dit is one, dames en heren, van de Swedish House Mafia. Helemaal goed. Je moet die knoppen uitdoen. <laughs> Sorry. Name. I better yet stay never there and just do that I wanna know your name Nou weer de... Ja, nee, nee, nee. Ja, dat is wel moeilijk, hè, voor jou. Dat, dat was Ina. Oh. Twee dingen doen. Uh. Dit was Ina met Amazing. Nolte tassen, dat kunnen alleen vrouwen, hè? Ina, maar, uh, Ina. heb ik toevallig uh, wat voor me. Mag... Uh... Oh, wacht. Dat ga ik zelf ook doen, natuurlijk. Kijk. Oh, maar dat kan Tony ook, hoor ik. En Mai gaat dat nu doen. Oh. Ja, wat heb ik in zijn... Uh... Ja, nee, ja, zo is het wel goed. Ja, ik hoor me zo niet goed. Dan heb ik oh, toevallig, heb ik toevallig weer iets voor me. Ik hoor helemaal niks, dat vind ik juist het rare. I ja. Alleen aan de rechterkant, wat is dit nou? <advertisements separately> Hij is een beetje stuk. Uh, maar Ina. Oh, okay. Ja, Ina. Oh, Weten jullie... Ja. jullie waar ze vandaan komt? Geen idee. Roemenië jongens. Maar is gewoon een en gamper. ze is 24 jaar, en ze komt uh, uit 86 dus. Gewoon 6 jaar ouder dan ik. En maar 4 jaar ouder dan... Dus. Dan, dan Mike Nee Dat is een betere Sophie hoor <laughs> Maar ze komt dus, uh, ze was erg bekend in Roemenië en Bulgarije maar het, is, ze is, uh, het is dus gewoon een uh, gypsy? Zeker Wat dat betekent, dat weet ik niet, maar het zal wel Een Geuner. Ja oh. Maar ze is nee. beter dan <laughs> wat... ja, goh, jongens joh. Jongens, maar ze kan wel Die zingen Die we jongens straks Shakira Dit is goed jongens Maar ze is uh, eigenlijk dankzij haar hit Hot Hard. Ook bekend in West-Europa, Roemenië, Bulgarije, Spanje, Griekenland, Turkije. Het Oostblok. Ja, en ja, dan scoorden ze een goed. nummer 1 hit in Nederland-Rusland. Oh nee, en in Rusland een nummer 2 hit. Dus het is best goed. En na tweede zin in Nederland dat, uh... werd Deja Vu wederom een top 10 hit. Nou, ja. ik uh, zeg... Doen. Ik zeg... <laughs> <laughs> ik zeg doen. Helemaal top. Ja, nou. toch. Tony. Ah, maar ze heeft nog niet zo, ze heeft maar vier nummers hoor, en maar één album. Maar ja, maar toch, het zijn allemaal leuke liedjes. Ja, Door ze... die uiterlijk. De ja, uiterlijk Ik denk het wel, mee. ja. Nou, bij de, bij om, dat, eerste nummer van haar, dat eerste nummer van haar. Om te likken. Dat eerste nummer van haar, mij, volgens mij was het hot. Ja, dat is hot. Die, uh, daar zag je die clip en dan zat ik nog een beetje te twijfelen of het nou die blonde of zij was. De eerste keer dat ik het zag. Oké. Okay. Maar zij is het, dus dat... Uh... Ja, het is een, uh, ze doet het goed. Ja, ze is, is heel goed. Ze is perfect. perfect. Um. Ja, ik vind het niet zo heel mooi. Ja, dat zal ik zijn. Um. Maar... <laughs> <laughs> ik, zeg <shit>. doen. <laughs> ik zeg doen. Ik, ik zeg doen. doen. Woord van de dag. Ik zeg doen. Ja, toch? Ja. Daar vind je niet dan? Wat was dat ook alweer? Wat? Van de Nederlandse energiemaatschappij. Ja, ja, ja. Dat, oh, Fransie Bauer. Fransie ik Bauer. zeg doen. En, uh, neon, en die, uh, die, uh, die mooie vrouw, die reclame. <laughs> hey, die mooie vrouw, die reclame. Welke die reclame? neger. Nou. Hé. <laughs> hey, die Kom, gekleurde, hè? Die jonge dame. <laughs> Inderdaad. Wat je dan van die, uh, van die ene, ene maatschappij? Ja, van Frans Bouw. Van Frans Bouw. Die had mooie Dat ogen. Ik, die, die heeft prachtig die al. Die Frans. <laughs> <laughs> nou, niet Frans Heb je hem wel eens gezien? Op zondagavond heb je het programma op uh, Nederland Banale 3 split. Nee, op Nederland 3 oh. De beste zangers van Nederland Oh, van het sterrenpunt in Nederland um, nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet Nee, nee, nee, het zijn echt goede zangers Dan heb je Frans die Duits, Frans Brouwer dan Jeroen van der Boom, Jan Dulles van de 3 J's hij Ah, kan ik kan erg goed zingen, echt waar Ah, dat vind ik allemaal niet En uh, René Vroger. <laughs> en als er dan eentje een poliep krijgt ofzo Op zijn stem <laughs> ja. Dan kan de ander kan hem vervangen Maar dat moet hij dan met één nummer moet hij dat dan bewijzen? Ja, het is maar echt een ik, mooi ik, programma. Ik moet één ding zeggen. Loop jij nou net gewoon de hele Joshy-bent op te noemen ofzo? zo? <lacht> <Ja. lacht> Hallo, je hebt Jeroen van de Boom. Ja, dat is een Jostie. Dat is echt een Josty. Nee, nee, nee, nee, nee. is echt een Jostie Meneer van de Boom gewoon herder goed zingen. Ja, maar het blijft een Jostie. Hoezo? Omdat die Josti. hij, nou omdat goed goed hij goed grappiger is dan jullie? Hij heeft blond haar. Nee, hij heeft helemaal geen blond haar. <lacht> hij lijkt blond. Uh, maar Jamai doet ook mee en dan heb je nu wel beetje. En dat vind bent. ik ook een beetje. Een beetje. Maar hey, ik zat dan uh, vanmiddag uh, zat ik. Uh... Uh, herhaling gemist te kijken op tv, want ja, wij hebben zo'n programma. Wat? Nice. Uh, uitzending gemist op onze oh. tv hebben we dat zitten. Kanaal ja, 24 ja. precies. Private Spice Nee, <laughs> ja, ja, ja. hey, dat weet je goed. Hè? Ja, dat heb ik zo vaak gehoord, maar dat <laughs> hebben wij niet, hoor. Maar uh, dus zat ik het te kijken en dan moest Jamai moest dochter zingen van Marco Bezato. Echt uh, Dat, dat zong is hij, wel een mooie. Dat man. zong hij heel goed, echt waar. Kijk hem maar even terug op onze uitzending. Ik kan, ja, ook best, ik kan ook best bij de Jostie Band eigenlijk hoor. Waarom bij de Jostie Band? Je kan toch goed zingen? Gewoon zo. Uh, ja. Ik uh, heb van mijn moeder geleerd kleur blauw en groen. En dat is triangle. En zo'n uh, shake-egg. Maar groen <laughs> het is, een is dan samba. En een samba is dat. Groen. Ja, is dat, dat vind ik ook goed. Dat vind ik ook goed. Ik vind het allemaal goed. Ik zeg doen. Ik maar, ook, uh, ja, ja, ja. ja Maar uh, to Tony, hoe bevalt het nou achter de knoppen? Ja, ja. een stuk relaxer dan als, uh, als daar in de stoel natuurlijk. Hoezo? Ja, het is wel leuker hier dan. Het is wel leuker, het overzicht. Nou kijk ik naar jullie gewoon, in plaats van dat ik de hele tijd heen en weer moet kijken. Ja. En meestal zie je Mike of Robbie niet door dat stomme scherm hier voor mijn neus. En nu zie je Mike niet? Nou, ja, ja, dat, dat maakt niet. Ja, dat, dat, maakt is niet zo, dat is niet ja. zo erg. Uh, <laughs> Oh, hij, hij doet heel verstandig zijn uh, bekertje opdrinken. Ja, ja, je hoort hem Zo. Hahaha, <lacht> <lacht> de finish in Dutch. <lacht> <lacht> <lacht> maar jongens, ik uh, wil niet heel erg zijn. Maar uh, hier komt hij. I think I like it. Van Fake Blood! Yeah. Ja, het gaat nog te lang duren, jongens. Ja, daarop. You want to try it again? Yeah, buddy. One, one, two, two, three, three, four, four. Here I am, I'm a Ja ja. Dat was hij hè. Heartbreak Warfare van John Meyer. En, uh, en dan nog. Oh, wat, wat, een, wat een mooie ja, film. We hebben een mooie filler. Dit is speciaal voor Mike. Ja, die hem niet kunnen horen. <laughs> toch wel een ja, leuke filler. Als uh, Pokémon filler. <laughs> ja, ik vind hem wel mooi eigenlijk. Oh, maar wacht even, er komt die hè? On, gotta get <laughs> your I love it, it's a Dus ik hoop dat Sophie het niet na gaat luisteren, want eh Ja, maar We're even back to normal Ja, oké okay. <laughs> <laughs> <tom> Ja, we gaan een beetje. De laatste 10 minuten, jongens. De laatste 10 minuten. Zullen we snel twee nummers gewoon. En dan de laatste paar minuten maar even. Even vol lullen. Ja, doen we dat? Ja, welke beginnen hebben we? Bij deze? Ja. Dat vind ik ook wel leuk, ja. Wat doet mijn muis, man? Dat doe ik. Ik doe het. Laat mij met mijn werk doen, ja? Ik ga hem even ingooien. Ja, sorry. Nou nah, dat, dat, dat hier komt hier. <laughs> <laughs> Big, Big orders, orders. to down. Is DJ Perex VS Red Shark. See you soon. Yo. Je hebt door die speakers! We zijn stroken met die sneakers Ah, dit is in de kleur! Party squad! Ay yo yes! Dreek de tent af, yo! Kom op! Wees eens liever en geef, me geef me wat je wat nieuws, wat het eeuwige gliedert. Greden hier, kijk Alivee mee versieren. Jij doet mee op jouw manier. Waarom zou ik jou versieren? Ik laat jou je kontje pieren. Bel maar die hem, mijn vrienden. Je zet hem wat te vieren. Boek een hotel, zo snel. Die chick die wij die mag ik ook wel, en al heel, gedaan, broer En dan wou ik niet dingen die ik daar doe Dat is iets van Mickey Moke Mixie de chiggy weer een busy Van mijn lange jiggie Je gaat We bounceen op die beat, hey, we snapen op die beat We rampen neren op de vloer en het Geef hey, hey, geen hey, no ene moe want het is oh, Ali Waar is Ali? Waar is Jesse? Waar is Jesse? En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad Party Squad Weeg die voeten en die handen Mensen moeten lekker dansen op die vloeren Maar gaan stampen, dat is goed voor vet verbranden Erotiek met erotiek, misschien krijg ik iets van Angelique Fatima of Veronique, ze een martinero ziek Al die Party Squad en Jessen Ben je vette gekke, ben je wekken rappen we kunnen het eens door die Ik vind U? het best. Je is in mij. Waarom maar met commerciële raken. planen en verder ik er achter. Wat van nu tot o, -to aan Afghanistan. Nee, we bouncen op die joh, we stampen op die beat. we rampen nederen op de vloer en het geeft geen ene moe. want het is Ali, wat is Ali, wat met Jesse, wat met Jesse, wat? en party squad en party squad en party squad, party squad. Het is weer eens discoavond en we zijn met iets bewapend DJ. Jerry spin die platen, DJ, Jerry, spin die platen. Ga nou niet zo bara doen als ik sta, op je brada schoen je. TjikTek, mij nu naar de hoeken, want ze wil me Lala groeten. Meiden nee, dus zoeken echte mannen, ja. en ze hangen graag met ons. Ik ben niet meer niet in te spannen, want ik ontvang zoveel props. Zit een boot, zit een is zo doof, is kobloot, chicks, come on. Schuren, schuren met je pil zo groot. Hey, we zo op die video, we stand op de vloer en het geef geen enen moer want het is Ari, is het is Jesse, is Jesse, het is party squad en party squad party squad, party squad. <laughs> Mensen, dit was het dan alweer voor deze week. Tot volgende week. Ja, het was weer gezellig. Ja, het uh, was weer een mooie uitzending. Ik vond het echt leuk. Ja, ja Ik het vond het weer gezellig. Net ja. zoals uh, voorheen, weet je wel. Ik ben helemaal kapot, maar ja. het was wel heel gezellig. Ja, ja we zijn weer lekker wakker geweest. Nou, ja, ja, ja. dan gaan we naar het laatste nummer. De DJ Fresh met Gold Dust. Gold Dust? Ja jongens, lekker nummertje. Nou. Hey, tot de volgende. Wel trusten eh, tot de volgende keer. De tot de volgende, volgende week. Ja, nee. bye, bye. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Julie Stubinitski met het NOS Journaal. Een Nederlandse vrouw van Iraanse komaf zit al sinds eind vorig jaar vast in een gevangenis in Teheran. Volgens sommige berichten was de 45-jarige Zara Bagrami toen op familiebezoek. De vrouw wordt verdacht van staatsgevaarlijke activiteiten. Ze zou hebben meegedaan aan een betoging tegen de Iraanse regering. Amnesty International en het ministerie van Buitenlandse Zaken... proberen meer duidelijkheid te krijgen over de zaak. De Nederlandse mededingingsautoriteit NMA moet alsnog onderzoek doen naar de tarieven van de KLM en de SLM op de route Amsterdam-Paramaribo. Dat heeft de rechter bepaald nadat de zaak was aangekaart door de Vereniging van Reizigers. Die pleit al langer voor lagere tarieven. De vliegroute werd vier jaar geleden geliberaliseerd, maar de tarieven voor de vliegtickets zijn nooit verlaagd. Pokeren via internet moet niet langer strafbaar worden gesteld. Dat adviseert een commissie aan minister heers Ballin van Justitie. Die moet daarvoor de wet veranderen. Nu kan er alleen legaal gepokerd worden bij Holland Casino. De belangstelling voor het pokerspel is zo groot... dat regulering noodzakelijk is, vindt de commissie. In Nederland spelen zo'n 600.000 mensen illegaal poker. De diefstal van een schilderij van Van Gogh uit het museum in Cairo... heeft geleid tot de arrestatie van de onderminister van cultuur. Hij wordt beschuldigd van nalatigheid. Het schilderij dat tientallen miljoenen waard is... werd op klaarlichte dag gestolen. Later bleek dat het alarmsysteem... en verreweg de meeste bewakingscamera's in het museum kapot waren. De reddingsbrigades hebben een drukke zomer achter de rug. Er is meer dan 10.000 keer hulp verleend. Dat is ruim 10% meer dan vorig jaar rond deze tijd. Volgens de reddingsbrigade Nederland is een van de oorzaken van de toename dat kinderen minder goed kunnen zwemmen dan vroeger en ook minder conditie hebben. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot 14 graden.